Christian Bonebakker met het NOS journaal. Het KNMI heeft voor Noord-Holland een voor extreem weer. Het gaat om onweersbuien met veel blikseminslagen en mogelijk ook hagel en zware windstoten. Voor de rest van het land geldt code geel. Eerder trokken de buien over het zuidoosten en midden van het land. In Roermond werd het muziekfestival Solar korte tijd stilgelegd. Een grote tent was door de regen kapot gescheurd. De Gay Pride in Amsterdam had weinig last van de regen. De organisatie van de Sneekweek in Friesland had een noodplan klaar liggen. Maar dat hoeft niet te worden gebruikt omdat de boten op tijd binnen zijn. Op de plek van de vliegramp in Oekraïne zijn opnieuw menselijke resten gevonden. Net als gisteren konden Nederlandse en Australische experts er vandaag urenlang hun werk doen. Niet ver van de rampplek sloegen wel granaten in, maar de experts konden gewoon doorgaan met hun onderzoek. Israëlische troepen zijn ver gevorderd met het opblazen van de tunnels tussen Gaza en Israël. Dat zegt de legertop. Meer dan dertig tunnels zijn opgespoord en vernietigd. Volgens Israël gebruiken Hamas-strijders de tunnels om ongezien Israël binnen te komen en aanslagen te plegen. Een Joods monument in Gorkum is beklad met de tekst Free Gaza. Vanochtend kreeg de politie er een melding over... waarna het monument meteen is schoongemaakt. De politie weet nog niet wie de dader is. In de omgeving van Gorkum zijn geen andere incidenten van vandalisme gemeld. Bij Tessel is vanochtend een dwergvinvis gezien. De kleine walvis zwom in het Marsdiep, een plek waar ze zelden terechtkomen. Normaal zitten ze veel noordelijker. Waarschijnlijk is de dwergvinvis uit koers geraakt doordat hij verstrikt was geraakt in een visnet. Hulpverleners slaagden erin met een rubberboot bij het dier te komen en hem uit het net te bevrijden. De acht meter lange walvis is daarna teruggezwommen naar de Noordzee.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 106 FM 106.9 FM chocolate You're sweet like chocolate The show is hot out here no, I don't mind though no. stay me